Friday. 24 uur lang de beste DJ sets. Yes. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Right now, Jarno van der Wielen. boost, your life. Your life. Uit Londen dit uur in de in supporter. de mix. Maigre. He. He. Penga. Ik zei het al, Londense boys met wat invloed uit Zuid-Afrika. Trek die je net hoorde, heet Penga. Vigit Amadillo, daarvoor nog East Morasca. Met Kalura. En ik nu nog even een kwartiertje van de set van Three Lucid. Met een eigen track die de Raak op van ze. Een remix die ze gedaan hebben, die nog niet uit is. Maar we beginnen met een eigen track Take Me Higher.